Vijf uur, Rashid Finch met het NOS-journaal. Bij de verkiezingen in Birma heeft de oppositiepartij van Aung San Suu Kyi... naar eigen zeggen een monsterzegen behaald. Van de 45 parlementszetels die te verdelen waren... zouden er 42 naar de Nationale Liga voor Democratie zijn gegaan. Ook Suu Kyi zelf won een zetel. Suu Kyi riep haar aanhangers op de winst op een waardige manier te vieren... en zich niet agressief te gedragen tegen politieke tegenstanders. Dit moet een overwinning van het volk zijn, aldus de Nobelprijswinnares.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 Die heeft het pakketje gedemonteerd en toen bleek dat het om een 1 april grap ging, al dus de politie. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. De burgemeester van Lochem spreekt van een 1 april grap die alle perken te buiten gaat. In Leeuwarden werd gisteren een object uit het water gehaald, dat leek op een zeemijn. Was ook nep en gemaakt van peurschuim, ook daar werd de EOD ingezet. Burgemeester van Leeuwarden laat uitzoeken wie er achter die 1 aprilgrap zit. Dan het weer, in het noorden bewolkt, kans op regen... Het wordt zo'n 11 graden. en de komende dagen blijft het wisselvallig. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. KRO's Nacht van het Goede Leven.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 Laatste uur van deze goede nacht. Het is tijd voor Jan Emaus. Track traces. Het platenhoekje van Jan Emaus. Goedemorgen. Als je uh, in de muzieklijst in een smartphone of iPod of wat dan ook, van de gemiddelde 16, 17-jarige kijkt, dan uh, kom je daar de doors tegenwoordig tegen. Ik vind dat een bijna onverklaarbaar verschijnsel, dat moet ergens dan ontstaan... en dan wordt het ineens opgezogen door uh, een hele leeftijdscategorie. Uh, ja, vreemd vind ik dat wel, want als de doors dan ineens uh, zo populair zijn... waarom dan niet een heleboel andere bands uit die tijd? Het moet iets te maken hebben met toeval, denk ik... en misschien een beetje met uh, de mythevorming rond Jim Morrison. Tijd dus om wat van de Doors te laten horen. En dan lekker niet van Jim Morrison, maar uh, uit het post-Morrison-tijdperk. Daar deden de Doors zelf altijd een beetje moeilijk over in later jaren. Die wilden ja, eigenlijk liever niet dat er al te veel aandacht besteed zou worden... aan de albums die na het overlijden van Morrison in 1971 verschenen. Nou, ik doe het lekker wel vooral om aan te tonen dat de Doors zonder Morrison hele uh, lekkere deuntjes konden maken nog steeds. Um, nou moet ik eraan toevoegen, ik ben nooit zo'n uh, Morrison-adept geweest... want uh, ik vond zijn uh, poëtische uitspattingen Ja, niet zo eigenlijk. Een beetje het, het, het product van een wat uh, mistige geest zo nu en dan. Uh, polyinterpretabel, zoals heel veel teksten in die uh, periode. En muzikaal, ja, ja, het was wel energiek. Maar goed, uh, tot zover Jim Morrison. God hebben zijn ziel. Toen Jim op vakantie was in Parijs in 1971... begonnen zijn maatjes met de opname van uh, de LP Other Voices. En uh, nou ja, die vakantie van Morrison die zou uh, eeuwigdurend blijken te zijn in Parijs. En Other Voices is een beetje een vergeten album, denk ik. Er staan toch hele leuke dingen op? Luister hier eens naar. Doors in het post morrison tijdperk in 1972 van de LP uh, Aller Voices. Uh, ja, recht toe, recht aan, rocknummertje. Ik weet het, Tightrope Ride, maar het mag het best wezen. Geldt ook voor uh, de andere single die ze van uh, die LP afhaalden. Ships with Sails. Is een heel bescheiden hitje geweest. In een verknipte versie. Maar ik laat de volledige uitvoering horen. do ships with sails love the wind and will i be thinking of you will i ever Nou, tot zover de Doors. 'Hedenochtend Ships with Sails' was dit van Other Voices, LP uit 1972. Vorige week heb ik wat laten horen van Lee Dorsey... en toen heb ik beloofd dat ik nog wat zou doen... met deze fantastische zanger... die ons helaas in de jaren tachtig ontvallen is. Een nummer favoriet bij John Lennon... die op maar liefst twee albums aandacht aan dat nummer besteedde... Eerst op zijn LP Rock and Roll. Waarin hij uh, zijn, zijn grote voorbeelden. Uh, ja, eigenlijk interpreteerde. En Lennon heeft het ook laten horen. Dit nummer. op uh, zijn LP Walls and Bridges. Daar laat hij de toen. Uh, nou, ik denk. tienjarige Julian, zijn zoon. Uh, drummen. in een uh, ongeveer 30 seconden durende uitvoering van. ja, ja. Maar hier is de meester zelf. Tot volgende week. Oh, well. sitting here, la-la, waiting for my ya-ya, oh, I'm oh. sitting here, la-la, waiting for my ya-ya, oh, it oh. may sound funny, but I don't believe she's coming, oh. Dat, was, dat waren mooie nummers. Shit with sales. Ik zat hier helemaal weg te varen. En Tugli Dorsi. Ja, prachtig. Goed, even de keel De Week van het Luisterboek komt eraan. Ja, ja, begint 23 april. Dus de komende vier weken ga ik u fragmenten laten horen... en u uh, vreselijk beïnvloeden, hoop ik. Want u kunt dus ook stemmen hè, op de site www.weekvanhetluisterboek.nl. Nou, vanochtend twee luisterboeken voor kinderen. Dat zijn allebei van uitgever Rubenstein. Ik heb ze hier alle twee al eerder eens genoemd... en ook al wat van laten horen. Um, kent u die verhalen van Geronimo Stilton? Dat is een absolute rage, overal en nergens. Gaat over een muis... En verder wil ik er ook eigenlijk helemaal niets over weten, want ik vind er geen, uh, geen uh, nou laat ik het gewoon maar zeggen, ik vind er gewoon geen reet aan. Maar ja, ik ben dan ook geen zeven meer, hè? Ik moet niet zeuren. Dit luisterboek verdient zijn nominatie louter door de voorlezer. Dat is Jan Meng. En verdomd. Als je naar hem luistert, dan valt het allemaal wel weer mee. Hier het begin: Mijn naam is Stilton. Geronimo Stilton. Ik ben een doodgewone man, eh, uh, mijn muis. Ik ben de uitgever van De Wakkere Muis, de meest gelezen krant van Wakker Muizen-eiland. Ik heb een nogal ouderwetse smaak. Voor mij geen house, geen hip-hop. Ik hou van klassieke muziek. Er gaat niets boven grootmoeders keuken. Eten uit verre landen krijg ik niet door mijn keel. Behalve exotische kazen, natuurlijk. Ik gruwel van slordige kleren. Daarom draag ik altijd een pak met stropdas. Volgens mij moet een muis met klasse er in de eerste plaats voor zorgen dat die niet opvalt. Lawaaierige en opdringerige muizen kan ik niet uitstaan. Er gaat niets boven een rustig en geregeld leven. Zou het niet heerlijk zijn als alle dagen hetzelfde zouden zijn? Misschien vinden sommigen mij een saaie muis. Dat kan best, maar ik hou van mezelf zoals ik ben. En waarom ik dit jullie allemaal vertel, um, dat zal ik eens uitleggen. Een tijdje geleden was het zo druk op de uitgeverij... dat het maar net lukte om de krant op tijd uit te brengen. Toen kreeg ik een gigageweldig idee om een assistente in dienst te nemen. Ik plaatste een advertentie en ontving honderden sollicitatiebrieven. Ik las ze allemaal en bij de laatste riep ik uit... Prima, dit is de muis die ik zoek. Onmiddellijk riep ik Miselien van Draken... Mijn secretaresse. Mieselien, maak direct een contract op. Ik heb dé perfecte assistente gevonden. Ze schijnt jong en heel dynamisch te zijn. Ze is razendsnel op de computer. En ze weet precies wat de laatste trends zijn. Een echt trendy type dus. Ah, eindelijk. Zij zal een frisse wind laten waaien door dit stoffige kantoor. Mieselien keek me aan en zei aarzelend... Eh, um, eh... Um, zal ik een afspraak maken, meneer? Niet nodig, niet nodig, antwoordde ik op triomfantelijke toon. Door mijn jarenlange ervaring, ik werk hier meer dan twintig jaar... hoef ik een knaagdier niet persoonlijk te ontmoeten... om te weten of hij zijn werk goed zal doen of niet. Ik heb intuïtie. Zeker, meneer, zei Mieselien. Maar zou u niet liever... Ik weet hoe ik mijn medewerkers moet kiezen. Ik heb een uitzonderlijke fijne neus voor zulke zaken, wierp ik tegen. En ik maakte zo een einde aan het gesprek. Ja, nou goed, tot zover Jan Meng als Geronimo Stilton. Genomineerd voor de ESTA Award, Beste Luisterboek 2012. Mij lijkt Bibi Dumontak, dat lijkt me nou zo'n aardig mens... Ik vind al haar jeugd- en kinderboeken zeer de moeite waard. Hè. Ze schrijft ontzettend leuke non-fictie en ze is duidelijk een dierengek. Nou, genomineerd is nu het luisterboekversie van Bibi's Bijzondere Beestenboek. En dat wordt voorgelezen door vier mensen, door Midas Dekkers. Dievertje Blok, Toon Telligen en Jeroen Kramer. En die laatste vind ik eigenlijk dat hij het beste doet hier een proeven van zijn kunnen.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 Kruipen doet hij op vier poten. Maar als hij op het water loopt... dan doet hij dat net als Jezus... recht overeind en keurig op twee benen. Oh, shit. Ja. Nou, die, trouwens, die muziekjes die je erbij hoort... die zijn van ene Andreas Mannhaat. Want er is ook een Duitse luisterboekversie van dit boek uh, gemaakt. Goed, of misschien... Uh, nou, weet ik wel. Uh, is in ieder geval ook genomineerd voor de ESTA-award. En dan gaan we volgende week verder. Overigens, uh, zaterdag heb ik de film gezien die Vrouwkje Tan maakte van het boek... Mijn avonturen door V. Schwoerm? En dat is een boek van Toon Tellegen. Het is een heel bijzondere film. En ik moest er gewoon van huilen. Het is zo'n mooie ode aan de verbeelding. Ik vond het echt een film die mij even verzoende met, uh, met verschijnselmens. Een, een, een film die moed geeft en hoop en troost. Ja. Ik weet niet hoor, ik was gewoon echt enorm geraakt. <tiek> het is geen gemakkelijke film hè, met een logisch verhaal. Maar ja, zo schrijft Toontellige helemaal niet. Hij filosofeert en hij goochelt met taal. En hij maakt poëzie van proza. Het gaat over een jongetje hè, die schrijver wil worden. En hij kiest het pseudoniem V. -schwum. En uh, dat schrijf je dus S-W-C-H-W-R-M. Bijna on, uh, onuitspreekbaar. En dan gaat hij uh, dan op zoek naar een eerste zin. Nou, zie dat maar eens te verfilmen.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 Ik neem wel een schuilnaam. S-W-C-H-W-R-N. Weesroom. Ik heb alleen nog een eerste zin. Een eerste zin? Hoe moet kan het zijn? Voorlopig schrijvertje. Begin maar met de titel. En toen begon het te sneeuwen. Hoeveel? is 8 keer 8. 8 keer 8 is misschien 64. Hebben ze dat van u? Je mag nooit over mij schrijven. Met geen woord. De muziek is uh, toch leuk, mooi. Is van Corrie van Binsbergen. Heeft ze echt prachtig gedaan. Nou, het jongetje wordt gespeeld door Dennis Rijnsma. Eh, die, die speelt de Schwung. Nou, dat doet hij echt mooi. Ah, ik vond alle rollen mooi. Hans Dagelet als zijn opa. Oh, Georgina Verbanen als de koningin. Ik vind dat het kind steeds beter speelt. René van het Hof als onderwijzer. Marjan Luif als politieagent. Nou, dat is allemaal goed. De beelden zijn erg mooi en ja... Of de kinderen er iets mee kunnen, ik heb geen idee. Ik zat bij de première zaterdag in Tuschinski. En, nou, ze waren in ieder geval allemaal ontzettend aandachtig. Nou ja, en misschien ontgaat hem wel veel. Maar ja, ik weet zeker dat je er ook iets van meepikt. Dat gaat volgens mij ook onderhouds. Ach, weet ik veel. Ik weet alleen dat ik enorm genoten heb van die film. Goed. Ah, dan gaan we door met Rex. Nou, die, ik ga even de kuchknop. Nou, ik krijg hem niet weg. Dus ik ga even rustig praten. Nou. Uh, Zelfbenoemd popmuziekkenner Rex van Beuningen... die zal uh, weer eens eventjes vertellen wat hij weet... over fantastische mu muziek die ons meestal ontgaan is. En dat doet hij met zijn eigen plaatjes. Gelukkig niet de mijne. Jan Hemaus praat met hem. Een hele goede morgen... Rex van Beuningen. Aha, een hele goede morgen, Jan Eemans. Het is alweer een tijd geleden, Rex, dat we uh, dankzij jou... iets Duits te horen kregen. Ja, het is namelijk... Uh, Limburg ligt zo vlak bij Duitsland. Hè? Dus wij eigenlijk als provincie zijn... De, zijn wij eigenlijk behoorlijk beïnvloed door Duitse muziek. En uh, daar heb ik helemaal niks tegen. Er zijn natuurlijk grote artiesten uit voortgekomen. En dat heeft elkaar ook beïnvloed. Wat is nou de grootste... Duitse artiest die jou te binnen wil schieten van de afgelopen 30 jaar? Ik, ik kan niet laten, maar ik moet toch Heno zeggen. Waarom? Enfin, Heno heeft gedurende vijf à zes decennia... de Duitse popmuziek eigenlijk uh, in zijn greep gehouden. Waarom, vraag je? Dat vraag je niet, maar ik zal het toch even zeggen. Waarom eigenlijk? Omdat hij nou gewoon een geweldige persoonlijkheid is. En, en niet alleen die ongelooflijke stem, die, dat, dat, daar zit zoveel in. En ik denk dat vele generaties daarmee zijn opgegroeid en uh, dat stemgeluid niet hebben kunnen loslaten. Eigenlijk, uh, als ik mijn ogen een beetje dicht knijp, lijk je een beetje op hij hoor. Mm -hmm. Ja, dat, nou, dat vind ik een compliment. Dank je, Jan. Nee, hey, ik, ik heb echt iets van zet een zonnebril op en je ziet het verschil niet meer. Wat heb je klaar liggen? Ik heb een plaatje Jan. Dat is geweldig. Echt, Ik zal hem even pakken, want het, het is natuurlijk ook zo'n... Zo'n leuk, uh, leuk label. Columbia? Columbia. Ja, Columbia, Duitsland heeft een uh, in de zestige jaar, dit gaat over de, de mode van de minirock. En dat is interessant. Dus dat ook het modegrillen, dus gelijk door de muziek worden opgepikt. En, en de roept die bambies. Wie kent ze nog? Ja, ik wel, want ik heb alles van de bambies. Die uh, hebben een plaatje gemaakt en dat heet mini-kini-baby. En dan denk je, ja, ah, mini-kini-baby. Het is al zo lang geleden, hè? het is al 50 jaar geleden, maar het is nog steeds actueel. Want nu, ik weet niet of je met het ontluikende weer van het lente is om je heen kijkt. Hè? Nou, ik zie een hoop mini-kini-baby's. Dat, dat uh, onze, onze grote rex is daar uh, ja, een groot liefhebber van, want die benen, je ziet natuurlijk steeds mijn benen, dat is fijn. Maar in, toen was het revolutionair. En die bambi's, uh, uh, werden die beïnvloed, muzikaal gezien, door, door een genre? Ja, dit is rock and roll, is rock roll. Rock roll. Ook naar Elvis, en de Shadows, en de, de Kings en alles geluisterd. Het is, er zit er gewoon een kloppend hart. Er zit een enorme beat in. En ik wou je gewoon dat even laten horen. Z zet hem even op, zet hem even op. Ja. Daar gaat hij. Oh, dit is een leuk moment altijd. Dat is eigenlijk, oude uh, de okay. Of uh, ja, dat is je, die pick-up in de studio is niet. Ja, daar gaat hij, hè? Ja, een geweldig orgeltje. Hè? Ja, die, oh, een hoofdrol voor de orgel, hè? Geen gitaar, hoofdrol voor de orgel. Het ja, gaat een stukje sneller kloppen. Gooi je toch Amerikaanse, Amerikaanse invloeden, Rick? Ja, ik heb een paar uh, uh, namen uit mijn normaal geschut. Maar uh, dit, is, uh, dit is gewoon uh, een soort pre-rock pre en roll, eigenlijk. Hè? Het is een gewoon een plaatje met een actueel onderwerp. Wat doen de Bambi's eigenlijk nu? De Bambi's, uh, daar zijn er twee dood. Uh, dat is jammer. Maar uh, ik ga even naar het stukje van de orgel doen. Dat is, dat is even belangrijk om te horen. Hè? Er ja. zijn er twee doods. nog eens. Uh, ja, die orgelspeler die is tegen een trein weer in Intercity. Dat is vervelend. Uh, uh, maar uh, ze zijn nog steeds actief hè? Ja, ze doen bejaardenhuizen. Zullen nee, nee. so, we gaan draaien. Ja, laten we nog gaan draaien. Ik ben uh, reuze benieuwd. Hoe heet het nou alweer? Mini Kini, -beni -beni -beni. Mini -kini Baby. Nou, dat had ik echt niet willen missen. Dankjewel, Rex. Dankjewel, Jan. Maar het is nu tijd voor Francis. Uh, Francis. Ik vind Francis. Ja, maar het is helemaal niet erg. Ik moet zelf denken als ik jouw naam zeg: dat ik niet Francis zeg, maar Francis. Ja. Nou, whatever. Hij zit naast me en. Uh, ja, brand los. Nou ja, ja brand los. Ehm. Brand los. Um, um, uh, ja, god, nou ja. God, je, een klein hoekje in de nacht. Ja, je, je moet dan opeens beginnen. En uh, uh, weet je nog dat vorige keer de Secret Love Parade hier was? Ja, een paar weken geleden. Een paar weken uh, geleden, Arno en Janna. En toen was iemand, uh, een vriend van mij, Jay Chong, een, een manager van nou, hè, het Muziekcentrum Nederland, die zei: Jo, zijn jullie al geboekt door 4AD Ford? Ja. 4AD. En toen zei hij, voor ad wat is dat? En toen dacht ik, weet je wat, ik ga even laten horen wie of wat voor ad is. Maar die meiden, die hadden zoiets van, nou, dat zouden we wel willen. Nou, precies. Ja. En ik kan me dat heel goed, kan me dat heel goed voorstellen. Omdat zij namelijk met de, hun stijl muziek, zeg maar, echt in, ook in diezelfde range zitten. Uh, nou ja, goed, voor ad dus je 4AD, voor Goede oh. Goedenacht van het leven, hè? <laughs> Ja toch? Oh ja. Voorwoord uh, ja, for, uh, opgericht in 1980, uh, 1984 wilden ze eigenlijk, uh, hè, dus ze wilden zich snel uitbreiden. Ze waren onderdeel van de Baggers, uh, record, baggers Records, Baggers Banquet Records. Ik weet dat je niet te veel, heel veel namen, titels en dingen houdt. Leuk is om te vermelden dat Baggers Banquet Records daar zit voor E.D. bij, Rough Trade, Matador en Excel Records. En die zit in Amsterdam Noord, bij de Ex Tolhuistuin. Excel, -banker. ja Excel, Excelsior is toch gewoon een Nederlandse... Uh... Ja, maar die zit, dat, zit in, dat schijnt dat onderdeel van de uh, oh. groep te zijn. Dus volgens oh. mij kunnen de dames van... Ja, ik zie iedereen een beetje vaag kijken. Maar ik heb het opgezocht. right, oké. Okay, okay. Toorijstuin, uh, Buikslotenweg, nummer vijf. Ah, um, ik ga het verder voor je uitzoeken hoe dat <laughs> precies zit. Terug naar uh, het geluid van voor die, Want wat ze, de artiesten meestal hebben, die hebben een eigen geluid. Een beetje dromerig en sferisch en veel echo en reverb en heel erg new wave. Zeg je dat wat? Uh... Ja, dat, ik, ik ben een oud vijf. Dus dat nou, doe even normaal. <laughs> new wave? Ja, nou, de Cure Bauhaus. De... Doe, echt, vind je dat serieus? In oh, de jaren tachtig, ze konden voor mij niet snel genoeg voorbij gaan. Oh, echt? De, oh, de doom en gloom? Nee. Ik deed de clipparade toen en dan moest je dus clips uitzoeken. En, ja. Nou, ik vond het allemaal K.U.T. Nee, echt waar? Ik vond me heel zelden wat leuk. Ja. Maar ben jij nooit, heb jij nooit bier in je haar gedaan? En, uh, Hou nou uh, toch op. Of, nee, echt niet? Nee, helemaal niet leuk. <laughs> nou, laten we maar gewoon <laughs> gaan luisteren dan naar... Uh, ja. uh, uh, ik, wat ik eerst doe, ik, ik doe het origineel en ja. dan uh, de coverversie. Uh, ja. uh, Tim Buckley, Song to the Siren. Ja, Tim Buckley, dat is natuurlijk fantastisch. Nou, precies. Uh, jaar Oude 76, man, de vader of. van Jeff. Daarom. Uh, ja. Iedereen kent het Lummer wel. Halleluja, door al die Voice of Holland. De kracht door al die talen. Geweldig. Die jongen is zo mooi. Ja, is, is, uh, Jeff Buckley heeft een prachtige documentaire over gemaakt. Uh, even kijken, hoe heet die ook er weer nou? Goed, dat, in ieder geval, die moet je in ieder geval zien. Ja, ik zal zo de titel even voorlezen. Maar in ieder geval, uh, Tim Buckley, uh, die heeft dus een nummer gemaakt, Song to the Siren. En uh, laten we hem even horen. Ja, even origineel. Dit is Tim Buckley. float on shipless oceans I did all my best to smile till your singing eyes and fingers drew me loving to your eyes, and you said. Hoi Tim. Ja, is toch prachtig. Ja, is heel mooi. Nee, maar dan dan wil ik jou nu, uh, de, de, zoals je het net uh, de zakken herhalen, ga ik dat zeggen. Nee, je gaat niet ze herhalen. Oké, okay, dat niet door. Herhalen. <laughs> Uh, nou ja, Goed, uh, uh, uh, wat is vervolgens een groep Dismortal Coil? Een van de belangrijkste pijlers van 4AD Records. Dismortal Coil was opgericht onder andere door Ivo Watts Russell. En dat was ook weer de oprichter van 4AD. En uh, John Fryer. En wat zij deden was, ja. zeg maar, alle artiesten die op 4AD zaten... die gaven ze een soort podium om ja, een beetje ja, aan te komen, kunnen rommelen. Ja. Door nummers uit de jaren 60 en 70 van uh, ja, psychedelic uh, artiesten... En, en folkzangers zoals Tim Buckley ja. uh, te coveren. Oh, okay. dus, dus, uh, en wat zij dan doen is uh, nou ja, mm, meer reverb, meer echo, meer sfeer. Uh, dit is dan de uitvoering van This Mortal Koi met de zangeres Elisabeth Fraser. Daar ga ik zo een klein beetje wat meer over vertellen. Uh, en het nummer is vooral bekend van uh, ja, reclame van een parfummerk. Kijk maar of je het herkent. Oké. Okay. floating come back tomorrow. Ja, dit vind ik wel, wel intrigerend. Het heeft dat is iets heel Arabisch, hè? Door ja. Dat, hè, dat ja. komt er heel erg doorheen. Ja, zij heeft een uh, Elizabeth Fraser. Zij was 17, volgens mij toen ze dit zong. En uh, oh. ze, is, ze is gewoon uh, geplukt uit een club. Ze stond daar te dansen en uh, nou ja, die Ivo uh, van uh, 4AD Records, Ivo Watts-Russell, die zei van joh, uh, jij bent Kun je, dan... je zingen? Zing zingen even moppie. Even... Ja precies, zing even lekker mee. <lacht> nou, en, tse, en, en ze heeft dus echt een, een enorme carrière eraan overgehouden, want ze, is later namelijk, ze werd de zangeres van de Cocteau Twins. Oh ja, natuurlijk. Ja. En daar gaan we het uh, zo over, of eigenlijk nu over. Maar jij, want jij vindt de jaren tachtig vind je nog steeds niks of begin je al een beetje te... Nou ja, weet je, ik... Nou, al die hitjes, die, die, die kwamen echt mijn neus uit. En, en dan moet je niet vragen wie, hoe ze allemaal heten. Want dat heb ik dus allemaal geskipt. Gedelete! Echt waar? De Cure? Ja, helemaal niks? voor je Ja, nou, de Cure. ja die, Ik vind het zo'n aansteller. Die, ik heb hem ooit nog eens geïnterviewd op Pinkpop. Okay, okay. Ook voor de clipperade Een speciale... Wat een baby. Dat zei ik ook Wat is dat voor een babyachtig? Met dat gedoe? zwarte haar zo en die, die, die, die veeg zo ja, ja, uit. Sorry. Ja, ik vond het fantastisch. Maar ja, goed, ik was dertien. Dus ik zou. Nou ja, wat ik zeg. Je hebt één cd uh, pornografie, of LP pornografie. Die is echt heel goed. Want ja. het is echt donker. En dat wordt nu, zeg maar al die emo boys en zo en girls die dan een ja. beetje weer als vleermuisjes. Trouwens, de eerste keer dat ik naar zo'n concert. Ik ging niet naar een concert, maar ik ging daar een Lantaar en venster in Rotterdam. Ging naar uh, een film. Van een live optreden van ja. The Cure. en Suzie in de Benches en ik was. ja, hier met 13. toch helemaal van. ja, yeah, ik heb zin om naar zo'n ding te gaan. Ja. en daar zaten allemaal van die. van die jongens en meisjes in de hoek. die stonden gewoon een beetje te hangen. en ik vond dat zo gek. ik dacht die muziek is fantastisch. maar iedereen lachte ja. maar en. Ja, ze hingen een beetje tegen de muur en Dus ik, ik was daardoor misschien wel wat vrij snel van de new wave af. Ja, okay. Goed, 4AD. We zitten ja. nog steeds hier in de nacht. Goede leven. Ja. Uh, This Mortal Coil. En dat hoor je, die voor ad sound Ambient, dromerig, een ja, beetje verlangend precies. naar ver. En typerend voor de No Future. Nou, wel dat verlangen was er misschien wat minder. Misschien was dat mijn verlangen. Laat ik het <lacht> me <samen> ophouden. <lacht> ja. uh, je hoorde Elizabeth Fraser. En uh, uh, het, het grappige is dat de band de Cocteau Twins is vernoemd... naar uh, nummer van de Schotse groep Johnny and the Self-Abusers. En nou zeg je dat... Misschien niks, maar dit werden later de Simple Minds. Ja, de Simple Minds. Ja, te gek, echt. Ja, saai? Ja, nee, is goed. Ga door. Nou ja, nou ja ik. Ik weet nou ja. een beetje te plagen. Het zijn allemaal best leuk. Uh, wat het grappig is, en dat gaat de zeker weer rond, is dat Elizabeth Fraser hield, onderhield een, een vrij innige relatie met zanger Jeff Buckley. Waarschijnlijk gewoon uh, hadden ze liefde. Oh. Uh, dat kun je dus zien in die documentaire. Everybody here wants you, Jeff Buckley. De cirkel is toch oh, een ja, beetje okay, rond. Okay. Maar die moet je echt zien. Dat is echt. Okay. En dan, uh, nou goed, over Jeff Buckley. Uh, Alleen zijn zommen zijn teruggevonden. Hè? Ja, of hij is verhaals. verdronken in de rivier. Okay. Uh, this is Mortal Coil. We gaan uh, luisteren, want ze is een schots beentje. Uh, Joop zit al te genieten. Dit uh, is 50-50 Clown van de LP Heaven or Las Vegas uit 91. Ja, dit was eigenlijk oud ja. en uh, uh, de, de Cocktail Twins. En nou zou je eigenlijk nog iets nieuws moeten laten horen van 4AD. Ja. dat doen we volgende week, want we gaan, uh, we gaan het broodspoor lopen. Heel verstandig. Ja? Volgende week, dankjewel. Oké, okay, dan jij ook bedankt. Ja. Goed, zomer 2011 was het tien jaar geleden... dat Herman Brood van het Hilton en uit het leven stapte. En de verhalensite Oneindig Noord-Holland... die liet Bureau Hummel en de Boer een broodspoor uitzetten in Amsterdam. Heel erg leuk. Het zijn verhalen van bekende en onbekende van Herman, en die zijn te horen via je smartphone dwars door de stad. Dan Zet je de camera aan en dan zie je op welke plekken die verhalen te horen zijn, en dan ga je daarheen en dan beluister je ze. Dat is toch fantastisch. Ah. En nu mag ik u wekelijks zo'n verhaal over Herman uh, laten horen. Uh, vandaag kinderboekenschrijfster Selma Noord... over een eerste klas gesprek met Herman. Over onverwacht intieme zaken... en waarom die ene ontmoeting niet de andere is. Eind jaren negentig. Selma Noord ontmoet Herman in de trein Zwolle naar Amsterdam. Ik vermoed dat het een vrijdag was, omdat alle militairen naar huis gingen. En omdat ik pas was bevallen, reisde ik eerste klas. Ik stapte in de trein en de wagon was leeg, de eerste klas. En er zat alleen een donkerharige man op een bankje... in, in, in zo'n ja, zo vierpersoonszitje. Hè? En die keek even op en ik keek op. En ik herkende hem meteen. En ik dacht, hé, hey, dat is Herman Brood, dat is ook zot. Hé, hey, Herman, wat leuk dat jij hier ook in de trein zit. En hij zei toen... Uh... Oh, uh, hoi, uh, leuk, uh, om je te zien, wil je een potje schaken? Dus ik zei, nou, ik ben niet goed in schaken, maar ik wil wel even bij je komen zitten. Want we zijn toch met z'n tweeën. Uh, eigenlijk schaamde ik me een beetje dat ik zo riep van, ha, die Herman. Maar omdat hij zo ontzettend aardig reageerde. Hij, hij was bij een... Um... Hoe heet dat? Zo'n zo vereniging van huisvrouwen geweest, of plattelandsvrouwen. De vereniging van plattelandsvrouwen. En daar moest ik vreselijk om lachen. Maar hij had het wel leuk gehad, geloof ik. Hij, hij praatte er niet minachtend over of denigrerend. Zo van uh, stomme plattelandsvrouwen, zeker niet. Nee. Ik vertelde dat ik kinderboekenschrijver was. En uh, daar was hij heel in, erg in geïnteresseerd. Het feit dat hij um, geïnteresseerd in je is of lijkt... ik denk dat we dat heel vaak verstaan onder charisma... is dat iemand je echt aankijkt en iets aan je vraagt... en daar ook naar luistert. En dat doet mensen altijd goed... want uiteindelijk wil iedereen contact maken... Ik denk dat dat zijn sterke punten is. En dan natuurlijk, ja, hij heeft een leuke kop met die lok haar zo. En uh, een paar ondeugende ogen. En het is een leuke jongen ook om te zien. Wat ik wel had, is wat mij erg aangreep. Is uh, Ik observeerde ook scherp dat hij in verval was. Ja, zo raakten we verder aan de praat. Hoe het, hoe het gesprek op de bevalling kwam, weet ik niet heel precies. Ik vertelde hem, denk ik, dat ik doodmoe was... omdat het de eerste keer weer was na de bevalling. Ik denk dat hij zei dat hij het allemaal maar eng vond. En uh, toen zei ik van, man, je weet niet waar je het over hebt. Het is een fantastische ervaring. En toen zei hij van, vertel eens, hoe voelt dat dan? En nou, dat heb ik hem toen verteld. En ik zei, het was alsof ik twee handen had in mijn baarmoeder... en het kind beetpakte en naar buiten duwde. En op dat moment begon hij traantjes weg te pinken. En uh, hij, Nou, vond hij zo fantastisch. Dus ja, was, was, ja, wie vraagt je daar nou naar? Maar hij dus wel ter zake relevante vragen... waarbij je kon zien dat hij probeerde zich een beeld te vormen... Een, een visueel beeld van wat ik hem beschreef. En ik zag ook dat hij onder het luisteren zijn mening bijstelde. Ja, en dat hij bijna, dat ik hem zag denken van... ik zou dat mee willen maken als vrouw. Nee, want hij was als iemand die dat allemaal wel eens mee wilde maken. En er dan weer vanaf zijn van dat vrouwenlichaam, volgens mij, hoor. Dan, dan vond hij het wel genoeg. Nou, het was het einde van de reis, dus hij zei van... joh, ik moet weg en ik heb, ik geloof, niet gevraagd waarheen. Ik dacht dat hij naar huis ging en... Um... En ik moest ook naar huis, dus, uh, nou, dus stapten we samen uit. En op het station hebben we elkaar uh, iets van voorzichtig met jezelf gezegd. En dat was goed zo. Het was fijn om iemand te ontmoeten die net zo direct en open was als ikzelf. Ik vind het zo vervelend dat mensen zoveel versluieren... En ik begrijp dat ook niet zo goed. Want uiteindelijk gaat het dan nergens over. En bij hem ging het gelijk ergens over. Dus uh, in die zin is dat een van de weinige echte ontmoetingen geweest... die ik in mijn leven heb gehad met een, een ander in een korte tijd. Nou, ik vind dat een, een heel mooi verhaal. He, u luisterde naar uh, Selma Noord, die vertelde over haar ontmoeting met Herman Brood. Broodspoor, gemaakt door Hummel en de Boer, in opdracht he, van de verhalenzijt Oneindig Noord-Holland. En op hun site kan je de verhalen uh, allemaal nog eens luisteren. En je kan ook het broodspoor vinden en downloaden voor je smartphone. Het is natuurlijk nog veel leuker om het ter plekke te horen. Volgende week gaan we verder op het broodspoor. Uh, nou, laatste minuutje. Vergeet onze website niet, hè? Je kan even alles luisteren en uh, lezen. Je mag ook reageren. En uh, je kan ook op Facebook mij bevrienden. Dan uh, krijg je ook directer dingetjes te horen en te zien. Je kunt ook mailen naar hetgoedeleven@karo.nl. En uh, volgende week heb ik de Moenjard weer. Waarom komen ze nou vandaan? Amersfoort, geloof ik. Of Apeldoorn. Dat haal ik al door elkaar. Ja, oké, okay. maar het komt er dus wel gehoor. Maakt niet uit. Ik vond het een hele leuke nacht weer. En uh, ik dank ook Joop Scholten en ik dank voor de techniek. En ik dank uh, Francis Broekhuizen, voor, die voor het allereerst uh, officieel de, de nieuwe regisseur is. <lacht> hey, fijne week.